Radio Stiphout. Op de grote kocht 34 tot 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon Zee. Zandvoort een zomerhit. ZOMERHITS. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu de haling van Vrijdagavond Live. to be a day to give the best of me I'm only one but not alone the finest day is yet unknown I broke my heart No. Time, Rebecca, op CFM Zandvoort, dit is vrijdagavond Kofee. Dutch Production, zou ik het maar even noemen, mijn naam is Roy van Buurdingen, Dutch Production is een uh, demo programma op CFM Zandvoort en dat betekent dat wij een nieuw programma gaan testen op CFM, en uh, Dutch Production houdt in dat u Nederlandse producties hoort, kan nederlands zijn, maar kan ook Engels zijn, kan ook Frans zijn, maar als het als de plaat uit Nederland komt, dan draaien we hem tijdens Dutch Production. Dit is er ook zo een, Namelijk Jim met Door Jou. Ik was mezelf even helemaal kwijt. Zo'n dreun had nooit iemand voorbereid Naar die dag leek de liefde voorbij Voorlopig geen vrouw voor mij Maar reken de toekomst. see, even though I don't always show, I'm glad that you're. Clark met vader en vriend natuurlijk hier op CFM Zandvoort en uh, dat uh, weten we natuurlijk allemaal de Zandvoortse Ellen uh, Clark hè? ja ja zijn moeder werkt op het gemeentehuis zijn vader die woont hier ook ergens in de buurt en uh, <laughs> ik had het bijna gezegd dat kan echt niet in ieder geval dit is nog steeds uh, Dutch production op CFM Zandvoort tijdens vrijdagavond café in Hotel Hoogland. en het is altijd wel gezellig om hier gewoon radio te kijken en natuurlijk ook een kopje koffie te drinken. Dus ik nodig namens... Uh het Dutch Production Team. Iedereen uit in Hotel Hoogland om een lekker bakkie koffie te drinken, toch? Dat is altijd wel heerlijk. Over vader en friend gesproken tijdens Toppers 2009. Ja, ja, ik was er vorige week aanwezig. Was hartstikke gezellig. En er werd ook een duet gedaan met uh, de kinderen van uh, René Vroger. En um, ja, vader en friend. En dat was best wel een uh, heftig uh, momentje. Want uh, daarvoor werd ook... Uh, mijn vroeger herdacht tijdens de Amsterdam Arena. In ieder geval de toppers 2009 is weer voorbij. Helaas hadden ze geen shine van kans tijdens de Songfestival. Maar, maar maar, toch waardeerden de mensen hun toch tijdens hun concerten. Want dat is één grote kroeg. And they call a clown they call the sermon tiptoes to my room every night. And just the sprinkle start as any whisper. Go to sleep, everything is alright. I close my eyes, then I dread Levensgevaarlijk, in val van de liefde was ik een keer te vaag en De strijd werd gestreden, ik nogal verloren. De weg naar geluk, open tot ooren, mijn hart onbereikbaar en ik dacht: ach, ik blijf maar aan. I'm so much giant in Nog wel grappig om te weten. Vandaag de vrouw van, uh, Natasje, of nee, de vrouw van uh, René Vroger heeft uh, de Vrouw Award gewonnen van uh, dit jaar. Dus uh, nou, in ieder geval, uh, dat was wel even een grappig nieuwtje. Tussendoor natuurlijk bij, bij CFM Zandvoort. Bij uh, ja, de Dutch Production tijdens vrijdagavondcafé hier in Hotel Hoogland. En u zou niet verwachten... Dat dat volgende plaat eigenlijk ook een Dutch production is. Heel veel mensen denken dat ze uit Engeland komen, maar ik kan u vertellen: ze komen uit Nederland. Hier is Yubi 40. Het komt ook dat ik net Juby uh, 40 in mijn uh, hoofd had, maar dat was dus niet zo. Maar het is Golden Earring natuurlijk. Hierop, zie je van Zandvoort. The rainbow hides no treasure home, oh, believe me it's not true And there ain't no mixture that will give you back your youth No mystic machine that makes sense turn to gold Like there ain't no magic word that holds you back I'm Met, nee, niet Nicky Lisa. Ja, met uh, Halleluja. De meningen zijn veel over uh, in over, over verdeeld. Hè? Over uh, ja, is het liedje nou wel mooi of niet mooi? Maar uh, wij draaien natuurlijk wel hier op uh, CFM Zandvoort. Zometeen hebben we nog een nieuwtje over Mick Harm. Vorige week had ik hem uh, nog. In de radio-uitzending bij Royonaire. En uh, toen vertelde hij dus dat mensen zijn single niet wou, draa wou draaien. En uh, zometeen is daar nog een uh, nieuwtje over. Maar um, even kijken, een tijdje terug uh, is er, uh, of een hele tijd terug zelfs, is er Big Brother geweest hè, in Nederland. Uh, ook nog wel een keertje terug. ...tijdens de Talpa-periode... ...maar bij RTL was hij natuurlijk het beste... ...of bij Veronica om het zo maar te zeggen... ...maar toen viel dat nog onder RTL... ...was het, het uh, wat betere... ...en um, RTL heeft toen ook een cd uitgebracht... En ...de tune was, um, was altijd uh, leef... ...maar uh, zet hem eens even op nummer 1... ...even een klein voorstukje. ...dit was de eerste tune natuurlijk... Uh, ...van Big Brother zelf... Zet maar me af. Met die man zijn we klaar. Ja, ben... <laughs> Dat was Gordon met de Big Brother tune van Kijk. Maar toen kwam Han van Eijk. En Han van Eijk is een, ook een zanger. En die heeft het liedje gemaakt, Leef. En leef in je eigen talent. Ben ik het helemaal mee eens. Yeah. Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn.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 Hier van Van Velsen hier op CFM Zandvoort uh, tijdens vrijdag, vrijdagavondcafé Dutch Production. En uh, vandaag uh, ja, allerlei leuke Nederlandse producties uh, op een rijtje. En uh, daar hoort Van Velsen natuurlijk uh, ook uh, bij. Wie daar ook zeker bij wordt, dat is Do, Dominique van Hulst. Om het zo maar te zeggen. En uh, zij uh, heeft uh, ooit uh, een lief liedje gecoverd. Om het zo maar te zeggen. En uh, dat was. Uh, Heaven. Baby, you're all in We're in heaven. Van het vallen van